tussen de 4 en 7 graden. Morgen in het oosten wat regen, verder afwisselend zon en wolken. Smiddags verspreid over het land enkele buien. En dan 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Geloof hier, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O oh mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. De zon komt op.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 Zijn. Tegen ons wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.